Kedifantijn met het NOS-journaal. Het is het negende geval van religieuze zelfdoding in de Tibetaanse regio sinds maart. De non die zichzelf in brand stak riep op tot religieuze vrijheid. Het incident gebeurde in de provincie Sichuan. Daar werd drie jaar geleden een opstand van Tibetanen neergeslagen. Sindsdien staan de boeddhistische kloosters onder scherp toezicht.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 De miljardair Richard Branson heeft in een woestijn in de Amerikaanse staat New Mexico de eerste commerciële ruimtehaven geopend. Vanaf die afgelegen raketbasis zullen over een paar jaar ruimtereizen vertrekken. De haven wordt de thuisbasis van Bransons bedrijf Virgin Galactic. Dat heeft al zo'n 430 kaartjes verkocht voor ruimtereizen van een uur of twee. De NS Publieksprijs gaat dit jaar naar Esther Verhoef voor haar thriller Déjà Vu. Het boek over een journaliste die de verdwijning van een vriendin onderzoekt kreeg ruim 20% van de stemmen. Dit jaar brachten 66.000 mensen hun stem uit, twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer, in de ochtend regen, vanmiddag opklaringen en aan de kust buien. Het wordt ongeveer 13 graden en er staat veel wind. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Ondanks de herfstvakantie is het een drukke ochtendspits. Dat heeft alles te maken met regen en veel ongelukken. Langere files in de Randstad staan onder meer op de A1 naar Amsterdam, tussen Barneveld en afrit schoten 9 kilometer. A2 naar Amsterdam, tussen Viaan en Maarsen 10 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is daar dicht. En op de andere rijbaan staat bij Knoop het Oude Rijn 3 kilometer. Daar zijn twee rijstokken dicht door een ongeluk. Op de A4 naar Amsterdam, tussen Knoop en Prins. Klausplein en Zoeterwouder, Rijndijk 10. A8 naar Amsterdam, 6 kilometer voor knopend Koenplein. En op de A9 richting Amstelveen, 15 kilometer langzaam rijden tussen Bevenwijk en knopend Badhoevedorp. Op de Ring Amsterdam, de A10 tussen Afrivolendam en, en knoopend Watergasmeer, 8 kilometer door een ongeluk. Er is één reis ook dicht. En ook tussen um, Kropend koemplein en Oosthof staat 7 kilometer door een ongeluk. En ook daar is één rijstok dicht. A13 naar Rotterdam, bij Delft een 6 kilometer. Er ligt olie op de weg naar een ongeluk. En daardoor zijn de twee rijstoken dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik aambacht en hardingsveld giesendam nog 10 kilometer naar een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstoken weer open. Op de andere rijbaan staat nog 6 kilometer bij hardingsveld giesendam En op de N57, auto op richting Rotterdam. Dan. Daar staat tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Will love your heart with mine. Do you want to go to the bar with me? I'm going now, now, now. Why you want to Maybe you'll look into my eyes and you'll see Just what you've done to me The time is short And you know we only live one life It's yeah. love at first sight And being by your side is the only thing on my mind Crystal fighters and blood Pa -pa -na -na -na. Zo, het uh, tweede uur van zondag in Camerland Het is uh, zondag 16 oktober 2011 10 over 3. Goedemiddag Met Goedemiddag. Uh, wat nieuws Wanneer we het moeilijk hebben Gaan veel van ons meer, uh, steeds meer drinken Dat blijkt uit uh, Amerikaans onderzoek Werkeloosheid, faillissement en economische recessie Gaan gepaard met toename in alcoholgebruik Men dacht dat de toename in werkeloosheid Het inkomen vermindert En mensen dus minder drinken Omdat ze de middelen niet hebben uh, Maar mensen gebruiken alcohol juist Juist als zelfmedicatie tegen de stress. Als je meer tijd hebt, kan je ook meer drinken. Vrije tijd en zelfmedicatie wegen op tegen het verminderde inkomen. Oké, okay, bij het wel Nee, bij mij niet. Nee, Ik serieus. Ja, ik drink sowieso eigenlijk wel veel. Maar dat komt door mijn werk. Ja, Oké. Okay. Ja, want jij werkt in de kroeg, hè? Ja, ik werk achter een bar. En dan dus, ja. uh, word je een beetje verplicht om. Uh... Nou, niet verplicht, maar. Oh. Ja, mijn baas is wel zoiets van ja. Je, je, voor mij mag je best een beetje drinken, maar dan word je gezellig. En... Ja, ja, ja, ja. Nou, goed toch? Hè? Huh? En ik heb drinken aangeboden voor mensen. En hoe werd je wakker vanochtend? Op de bank. Ja, kijk, dat bedoel ik. Volgende bericht. <laughs> Nederlands besteden gemiddeld uur per dag aan verplichtingen zoals werk, huishouden, onderwijs en gezin. Het is zo'n 50 minuten minder dan de, de rest van Europa. Nederlanders hebben een half uur meer vrijheid tijd dan de gemiddelde Europeaan. En de Nederlandse Hendrikje van Andel Schipper die in 2005 op 115-jarige leeftijd overleed beschikt over bijzondere genen. Die genen beschermen haar tegen dementie en uh, Hendrikje, die geldt als oudste vrouw van Nederland, werd enkele jaren voor haar dood al uh, door wetenschappers onderzocht. Volgens Holstegen bleek daarbij dat ze functioneerde als iemand van 60 of 70 jaar. Ondanks haar hoge leeftijd was ze nog zeer alert. Ze zat vol grapjes en hadden rook Belangstelling voor politiek Dat is heel bijzonder voor iemand van 112 Een Italiaanse vrouw is eigenlijk de politie opgesloten Omdat ze over straat fietsen Terwijl ze weer blind te zijn dus 62-jarige vrouw wordt door de politie gefilmd. Met nadere controle bleek ze helemaal niet blind was. Op camera is ook te zien dat hoe ze als kapster aan het werk was. Haar uitkering is inmiddels stopgezet. De vrouw heeft tot nu toe 43.000 euro ontvangen. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, het, het is om te, he? te doen, maar ja, je ziet het. Ze komen er toch wel een keer achter. Ze komen er toch ooit, oh, komen ze wel een keer achter. En dan even terugkomen op die uh, uh, Henrikje van Anders Schipper. Ze zeggen dat, um, de mens, dat er nu al mensen bestaan. Die zijn in ieder geval al geboren. die duizend jaar kunnen worden. Dus dat staat ook uit een onderzoek gebleken. Zo. Dus dat is um, ja, wel erg leuk nieuws. Je moet er nu aan denken. Omdat ze, ze, ze ontdekken steeds meer dingen. waardoor je uh, steeds meer uh, uh, voedingsstoffen. of uh, zo, uh, misschien maken ze wel een nieuwe nier, ik zeg maar wat. Waardoor um, mensen gewoon een oude nier kan laten vervangen. Zo moet niet denken om duizend jaar te worden hoor Nee, dat lijkt me ook gereed aan Gereed aan, duizend jaar Met als uh, jager van vandaag De Nederlandse Marokkaanse rapper Ali B Is vandaag jarig een Nederlands atleet Onder andere sprinter En oud-Nederlands voetballer Danny Hesp Ook als jager vandaag En wat ben ik daar blij mee Die gaan we ook gewoon draaien Een van mijn muzikale helden ik heb uh, al zijn albums. Ik heb het over John Mayer vandaag jarig. En uh, hij heeft misschien wel toch een van de beste albums aller tijden gemaakt. Het album Continuum. Maar John Mayer is ook bekend van de hits Waiting on a World to Change. En natuurlijk het Prachtige Daughters. En we gaan van hem een uh, plaatje draaien. Het is niet heel erg bekend staat dus op het album Continuum. En wat is dit goed zeg. De jager John Mayer en I Don't Trust Myself with love in you. No, I'm not the man I used to be lately. See, you met me at an interesting time. And if my past is any sign of your future, you should be one before I let you inside. Hold on to whatever you find, baby. Save it for someone with a heart to spare. 'Cause the space Next voor hoorde je en uh, goed nieuws voor Ben Saunders, want hij heeft namelijk de Dutch MTV Award gewonnen en uh, hierbij uh, hij was ge genomineerd samen met Aforjack die je van tegenwoordig Go Back to the Zoo Baskerville. en Beskerville uh, en het publiek kon kiezen uit uh, deze Nederlandse artiesten en um, die uh, de voor die vooraf door de kijkers waren genomineerd en uh, Ben Saunders won dit uh, dus dit jaar en hij zou dan ook um, tijdens European MTV Awards zal hij Nederland uh, Nederland vertegenwoordigen. Okay. Leuk nieuws. Ja. We gaan even door met het volgende. Jaap Koker. Er, Jaap Koker. <laughs> is dat een nieuwe naam? Nee, Jaap um, Koper. Jaap Koper. <laughs> die um, die uh, heeft een aantal interviews opgenomen. Waaronder met uh, Jeroen den Boer. Nix Katsburgs. En het is allemaal natuurlijk te maken met de formido finale races. Hier sprak hij met Christian Frankenhout. Die rijdt in de GT3. Christian Frankhout Hij is uh, een van de mensen die meedoet in de GT3. Maar dat was wel een heel bijzonder verhaal. Ja, nee, ik, ik zou eigenlijk helemaal niet rijden. Of in eerst, eerste instantie helemaal niet dit weekend. Toen werd ik een week geleden van, nou, ja, wil je toch Clio rijden? Nou, oké. Okay. Um, en uiteindelijk werd ik drie kwartier voor de eerste vrijtraining opgebeld door mijn uh, team waar ik normaal in Duitsland mee rijd. Die rijdt hier met twee Europese auto's waarvan één uh, uh, rijder ziek was geworden. En die zeiden van ja, je moet, je moet over drie kwartier, moet je, moet je rijden. Ik zeg, oh, ja, ik rijd nu nog in Haarlem, maar ik zeg, ik doe mijn best. Dus toen uh, ja, was het opeens uh, tof, dat ik toch wel dubbel weekend had. Ja, je zegt het, uh, je team waar je in Duitsland uh, mee rijdt, ADAC uh, GT Masters is dat, is dat uh, dezelfde auto? ja, het is eigenlijk gewoon helemaal dezelfde auto. Uh... We rijden natuurlijk ook tegen dezelfde andere auto's. Dus tegen de Audi's, BMW's, Lamborghini's. Dus wat dat betreft is dat gewoon eigenlijk hetzelfde. Alleen ja, het Europese veld is meer... gentlemans. Uh, zijn meer gentlemen's. En het, het Duitse veld is ja, toch meer... Uh, ja, moet zeggen... Meer, meer profi's. Zoals, kijk, Heinz van het Frenzen en dat soort jongens. Die, die mogen in Aardappel bijvoorbeeld wel mee rijden, Maar hier in Europees niet. Omdat, ja, eh, maximaal mag je zilver en zilver met elkaar rijden. En bijvoorbeeld Heinz van het Frenzen is platinum. Ja, die mag sowieso al niet meedoen. Oké, okay, zilver, zilver. Dus de klassificatie uh, van... de ja, dat klopt. En je mag dan wel met goud en een brons rijden. Maar ook niet hoger. Kijk, en in de ADHC rijden er gewoon twee goudrijders met elkaar. Ja, en dat mag je dus niet. En uh, vandaar dat het niveau in Duitsland is ook hoger. En dat is wel, uh, hoe ik zeg, dat merk je hier niet hoor. Ik bedoel, uh, je, nog de eerste, maar zeggen, de eerste tijden zitten gewoon echt super dicht bij elkaar. En er wordt gewoon nou, super hard gereden hier. Uh, maar toch, ja, uh, het, uh, het is leuk. Het is leuk om hier mee te doen. Ja, dit jaar is het volledige seizoen aan dat ik GT Mars is met die Mercedes. Hoe is dat verlopen tot nu toe? Ja, toch een paar ups en downs eigenlijk. Het was niet, niet het hele jaar ging, uh, ging zoals het zou moeten. Uh, we hebben dan wel een we dan gewonnen in gewonnen derde. We hebben veel problemen gehad met kwalificatie. Of dat de auto gewoon uh, ja, een stuk was, laat maar zeggen. Uh, dat we achteraan moesten beginnen. Uh, ik denk dat we dit jaar over de over meer dan 100 auto's hebben ingehaald in de wedstrijd. Ja, dat is, aan de ene kant zeggen we ja, dat is goed. Aan de andere kant het is het gewoon niet goed. Omdat je gewoon in kwalificatie verder naar voren moet staan. Um, maar voor de rest een uh, goed jaar gehad. 24 uur in er was, uh, ja, was wel, even, wel een klein hoogtepunt, We lagen tot, uh, tot een uur voor het einde lagen op de derde plek. En toen brak de aandrijf Ja, Dat was gewoon super geweest om meteen tijdens mijn eerste 24 uur... een uh, daar meteen het uh, podium te halen. Maar dat zat er helaas niet in. Maar voor de rest, uh, ja, wat ik zeggen, uh, we hadden dingen pech gehad. Uh, ja uiteindelijk als zevende team uh, gefinished uh, van de veertig, dus wat dat betreft niet slecht, alleen ja, weet je wel, je gaat gewoon, uh, gaat gewoon voor het hoogste treetje en uh, ja, zeg je, we hebben er wel een keer op gestaan maar niet, niet constant genoeg en daar, daar, daar, daar zaten we gewoon dit jaar mee mis en dat moeten we volgend jaar gewoon verbeteren. Over uh, die GT-klasse, uh, ADAC, GT en uh, GT3, dus het, uh, als ik jou goed beluisterde, dan is, zijn het uh, bijna dezelfde soort auto's die, uh, die daar rondrijden? Maar uh, GT3 rijden, ja, dat, dat, dat uh, vrijst toch wel een uh, bepaalde vaardigheid? Nou ja, kijk, ik zeg wel, race is racen, maakt niet uit een wat voor auto. Maar, kijk, hoe... Uh, het is toch een hoger niveau? Dat wel, nee, dat wel. Maar, daarom zeg ik, kijk, het, het, het, het, het niveau in GT4 is ook niet laag. Weet je, dat, maar in GT3 gewoon het rijden in, in de auto's is uh, anders. Kijk, de competitie is nog closer, daar doen we gewoon 40 auto's mee. Uh, eerste twintig zitten gewoon binnen seconden en dat is eigenlijk dat doe, zie je in een merkenkampioenschap kan dat, maar eigenlijk in een in een klas waar allemaal verschillende auto's zijn zie je dat bijna niet terug. Um, en het, valt, het lastige hier is dat je gewoon in een auto rijdt met heel veel downforce. Ja. En uh, ja, dat ben ik in, in basis ben ik dat niet gewend. Ja, en daar, daar moest ik me wel een beetje op aanpassen. Ja. Zit er ook een beetje ook voor jou dan de uitdaging in om weer uh, ja, jezelf op een hoger plan te trekken? Absoluut. Ik bedoel, dat, dat, is, uh, dat is juist het leuke voor de competitie, weet je wel. Je al een beetje een klap in je gezicht. Dat je denkt van, ah, weet je wel, nou, ik heb nu al een redelijk rondje gereden. Hè? En dan sta je gewoon op P15 of zo. Weet je? Terwijl je denkt van, ik heb echt licht mogen gereden. Ja, en dan sta, sta je niet... Er staan niet ver achter, staan 17, weet je weet 17e. Uh, dus je, wordt weer, je moet weer even op scherp gezet worden. En uh, ja, je dat, dat, uh, wordt met je neus in de feiten gedrukt. Maar weet je, al, je, je wordt ge, uh, geneigd om toch weer even extra stappen te doen. En dat uh, heb ik dit jaar ook gedaan. En uh, ja, dan, ik hoop dat volgend jaar gewoon door te trekken. En dat we dan wel uh, ja, voor het kampioenschap kunnen gaan. Christian Franken houdt in gesprek met Willem van Dent en Jaap Koper. Dit was deel 1. Zometeen deel 2 van het interview Je hoort de naast Sabrina Stark Since the first day we walked the earth It's time to read the final moment's word where there's left You don't know if we're capable of Watch my mother as a little girl Zomers Sabrina Stark hoorde je en A Woman's Gonna Try. Uh, slecht nieuws voor de voetballiefhebbers, Tenminste, de luisteraars die uh, naar Cherk de Blauw willen luisteren om zijn verslag. ...is uh, Sevia Sparta tegen Bloemendaal. Gaat helaas niet meer door. Hi. Want, um, ja, alle legt het maar uit. Ja, Tjerk wel net op. Hij is met een uh, speler van Bloemendaal naar het ziekenhuis. Geblesseerd, dus is helaas geen verslag meer van Bloemendaal. Deze uitzending. Nog steeds wel de races en natuurlijk de Erevisie voetbal. Half drie, twee. Tredden begonnen. Rode JC tegen Ado Den Haag. De tussenstand is daar 1-1. En Feyenoord thuis in de Kuip tegen VVV Venlo. De tussenstand is daar 1-0. Uh, je hoorde net deel 1 van het interview... Van Jaap Koper en Willem van Dentsen met Christian Frankenhout. Hij rijdt in de GT3. En uh, dit is deel... Twee daarvan. Je had het net over het kampioenschap waarvoor je dan wil gaan. Ja, want dit is voor jou begin nu met die GT. Ja, nou ja, ik, ik hoop natuurlijk nog een heel aantal jaren hierin, hierin rond te kunnen rijden. En wat dat betreft, ja, GT's dat is wereldwijd zeker, komt dat nu steeds meer op. Kijk, de klassen zijn nu heel goed gedefinieerd. Dat maakt het ook dat het zo close racing is. En, en daardoor is de competitie ook goed. Uh, een goede, goede tv uh, coverage en ja, wat ik zeg, dat maakt het heel interessant om erin te rijden Is het ook zo dat je hè, drie kwartier van tevoren word je, voor dit weekend word je dan gevraagd hoe zit het met de naam Frankenhout binnen, binnen, dat, uh, ja, binnen dat wereldje van de GT? Nou ja, dat, uh, ik, ik denk dat het wel de goede kant op gaat uh, Ze noemen me alleen nu al de vliegende Hollander Maar ja, ja, ja. dat is de enige Maar dat, uh, dat, uh, dat uh, <lacht> Laura Dam was ook een vliegende Hollander ja. <lacht> Nou ja, maar dit, dit, dit was niet iets Andere, maar ik uh, om, Omdat ik ja, uh, bij de start elke keer minimaal 10 plekken goed maak, uh, op wat voor manier dan ook uh, Vinden ze dat ja, Dat vinden ze gewoon gaaf uh, en, en voor dit soort dingen word je dan Word je dan gevraagd, ook met 24 uur ja, Ik had niet verwacht dit jaar 24 uur, voor Noord, zuid Terij Dat is gewoon moeilijk ik had er nog nooit op gereden. zeiden ze van, ah, weet je wel, oh, jij ja, kan dat wel, we gaan dat gewoon doen. Dus ja, ze zei er ook van, we doen het gewoon. En dat ge pakt uiteindelijk heel goed uit. En uh, ja, dat soort dingen ben ik toch wel... Uh, zoals dat lukt. En uh, ja, dan gaan, gaan we volgend jaar die lijn gewoon weer doortrekken. Ook vindt u nog 421-Nordschleven, ik hoop Spa nog te doen. Uh, we gaan weer naar Dubai toe. Dus uh, ik, ja, ja, ja, uh, raak wel ja. ik heb het jaar ik wel redelijk gevuld. Ik heb eigenlijk nog een brandende vraag. Uh, want uh, Willem en ik staan op dat pitsdak. En dan horen we dus ook uh, binnen Mercedes dat daar een Bernd Schneider... Rondlopen. Ja, nou ja, dat is uh, die, die hoort net zoals Thomas Jager eigenlijk. Dat zijn de twee mannen die eigenlijk de AMG of de, de SLS eigenlijk ontwikkeld hebben. Uh, en dat zijn eigenlijk de jongens die, die eigenlijk alle teams eigenlijk bijstaan. Uh, van, ja, waar kunnen wij helpen om te zorgen dat alle teams sneller worden? Ja, dus, ja, dat doen ze ook met rijders, uh, weet je wel, van, dat hij die, dat die daar top tips voor geeft. Ja, en dat, dat uh, voor zo'n jongen is dat, uh, voor zo'n ja, ervaren man is dat gewoon goud waard. En dat neem jij dan ook in dank. Aan zo'n uh, zo'n tip? Absoluut, absoluut. Kijk, en, en uh, kijk, hij is dan uh, waarschijnlijk niet de jongste meer, maar je, je kan onwijs veel van hem leren. en, en, en uh, uh, Ik denk als je ervoor gaat zitten, dan, dan kan hij hier nog iets sneller zijn dan iedereen bewijzen van. Dus ik ja, maar dat ik kan er nog steeds van leren, en dat ga ik ook zeker doen. Er zit ook een beetje filosofie achter, van uh, nou ja, dit zou je kunnen doen en dat zou je kunnen doen. Uh, gewoon, uh, je kan een hele halve middag uh, kan je met zo'n iemand dus doorbrengen waar uh, misschien uh, sterke punten en waar nog heel veel verbeteringslagen te halen van. Ja, maar dat, is, dat heeft iedere rijder. Ook al, ook al bij Sebastian Vettel. Die kan altijd nog leren. Ik bedoel, hij was in, in het laatste jaar wel kampioen geworden, maar maakte eigenlijk nog heel veel fouten. Dus je kan altijd leren. Niet, niet alleen in, in hoe je sneller moet rijden, maar ook hoe je gewoon beter moet rijden. We, hoe, hoe denk je na tijdens een wedstrijd? Nou, dat kan je van dat soort mannen, daar, daar kan iedereen van leren. Zelfs een Ben zou van iemand kunnen leren. Maar dat is gewoon, je bent nooit uitgeleerd in racen. En dat is het belangrijkste. Naast je race dit weekend uh, in de Mercedes, ook actief uh, in de Clio, die omschakeling is dat lastig voor. Ja, toch wel, toch wel ja, lastig. Ik, ik moest ja, toch een jaar in de SLS gereden, nu weer in de Clio. En dan eigenlijk, je moet weer heel ander, je, je dan toch een beetje aanpassen. En daar, ik, ik ging bijvoorbeeld ja, met zo'n SLS redelijk hard de bocht in. En dat moet je met zo'n Clio eigenlijk niet doen, maar dat deed ik alsnog. En daarom, ik sta nu ook elfde op de start up -strijd. Je staat er niet heel ver naar achter, qua tijd. Maar ja, toch genoeg om er niet, om er niet vooraan bij te staan. Dat is, dat is jammer, maar oké, okay, uh, dit is gewoon uh, een leuke afsluiting van het uh, seizoen. was eigenlijk het Clio geweest. En nu ja, als, als verrassing nog de SLS erbij. Dus ja, we gaan gewoon uh, in beide klassen zo goed mogelijk uh, presteren. Ja, want uh, Clio uh, rijden, dat, dat, uh, dat is ook uh, even erin uh, geslopen dit uh, seizoen. Uh, want die banden met HTP die zijn nog steeds, uh, denk ik, wel warm. Ja, absoluut. Kijk, uh, kijk HTP is wat dat betreft in, in, in de ADAC GT ook mijn, uh, mijn hoofdsponsor. Uh, dus ja, zover uh, zolang ik kan helpen of bij kan staan, dan ben ik er altijd bij. Ook met testdagen met die jongens. En uh, ja, als ik dan een weekend... Uh, zelf niet hoeft te rijden. En er is een plekje over, dan, dan stap ik in en dan uh, hoop ik ook de jongens een beetje te kunnen helpen. Nou, Zij willen net, 11 de startplaats. Uh, uh, als ik jou zo hoor, uh, 10 startplaatsen goed maken. Gaat dat ook in de Clio lukken? Nou ja, je, je, kijk, dat, dat, dat zeg ik. Dat, het Clio-veld is gewoon heel dicht bij elkaar. En kijk, die jongens die rijden hier al uh, het hele jaar op Zandvoort. En uh, daar mis je gewoon niet dan...